De verwondingen van de man die vorige week overleed in Waddingsveen bij zijn arrestatie waren niet ernstig genoeg om aan te overlijden, meldt het OM. Het lichaam van de man van 39 wordt verder onderzocht. Na zijn dood doken beelden op van de arrestatie. Daarop is te zien dat agenten hem in bedwang houden en slaan. Premier Rutte heeft geen bezwaar tegen de aanval van minister Ollongren op Forum voor Democratie. De premier benadrukt in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer... dat Olongren als minister van Binnenlandse Zaken... uitstekend een visie kan geven op de uitvoering van artikel 1 van de Grondwet. Artikel 1 verbiedt discriminatie. Minister Olongren zei vorige week dat het Forum voor Democratie... verder gaat dan Wilders. De partij heeft aangifte gedaan van smaad en laster. Het Internationaal Strafhof onderzoekt of er genoeg aanknopingspunten zijn... om officiële onderzoeken te beginnen naar de Filipijnen en Venezuela... In de Filipijnen zijn sinds president Duterte aan de macht is duizenden mensen omgekomen. En voor Venezuela onderzoekt het strafhof mogelijke misdaden door de partij van president Maduro. Het KNMI waarschuwt dat het morgen glad kan worden door sneeuw. Voor het hele land is code geel afgekondigd. Vanwege de verwachte sneeuwval heeft de KLM voor morgen 52 Europese vluchten geannuleerd. De sneeuw gaat in de loop van de middag over in regen. En de rest van het weer, vanavond en vannacht gaat het eerst vriezen, in het oosten mogelijk matig, morgen dus enige tijd sneeuw en de temperatuur ligt morgen net boven nul. Dit was het NOS Show. Cfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AWB. De files worden alweer ietsje korter. De meeste vertraging is onder andere nog op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Barneveld en Eembrugge, 9 kilometer en 20 minuten oponthoud. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Stad en Almere-Buiten... 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten oponthoud op de A12 van Arnhem naar Den Haag... tussen Bunnik en knoppend Oude Rijn. En je hebt ook 20 minuten tijdverlies op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen knoppend Ridderkerk en Sliedrecht. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Terbrechtse plein Dat levert drie kilometer file op. De andere kant op, tussen Rotterdam, Prins Alexander... en Knauwpunt Ridderkerk, ook een kwartierverdraging. En een kwartierverdraging is er ook op de A27 van Almere naar Gorkum... tussen Beeldhoven en Houten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 just do The one who carries all the burden I can only hope Once you fly, you'll be free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 6.9 punt neger dream we were sipping whiskey highest floor of the bowery and I was high Leave a bad taste. Get